Het is 11 uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Het winterse weer veroorzaakt morgen hinderen op het spoor, de weg en in de lucht. De ergste overlast wordt verwacht in de zuidelijke helft van het land. De AWB gaat uit van zo'n 400 kilometer file, twee keer zoveel als normaal. 300 medewerkers van de Wegenwacht staan klaar om hulp te verlenen aan gestrande automobilisten. De NS laat bijna overal minder treinen rijden. Reizigers krijgen het advies om vlak voor vertrek hun reis te plannen. Ook Schiphol waarschuwt voor vertragingen en annuleringen. De luchthaven wijst erop dat ook buitenlandse vliegvelden te kamp hebben met sneeuwhinder. Nederland houdt de hoogst mogelijke kredietstatus. Kredietbeoordelaar Standard Poor's heeft de AAA-status van ons land bevestigd, na onderzoek. Volgens de beoordelaar dankt Nederland de kredietwaardigheid aan een veelzijdige en competitieve economie. Daarnaast zou er in Nederland al lang sprake zijn van een verstandig en flexibel economisch beleid. Zijn Tempo is benadrukt dat de vooruitzichten voor Nederland negatief blijven, onder meer doordat het consumentenvertrouwen nog altijd laag is. De euro is gestegen naar het hoogste niveau in 10 maanden ten opzichte van de dollar. Een euro is nu 1,34 dollar 34 waard. De waardestijging volgt op de beslissing van de Europese Centrale Bank om de rente ongewijzigd te laten op 0,75 procent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 De Onderzoeksraad voor Veiligheid concludeerde eerder dat de crash is veroorzaakt door een storing in zo'n hoogtemeter. De Boeing 737 van Turkish Airlines stortte vier jaar geleden neer bij de polderbaan. Negen mensen kwamen om. Lance Armstrong heeft zijn excuses aangeboden aan de medewerkers van zijn stichting Livestrong. Hij sprak op het hoofdkantoor in Texas vlak voor zijn interview met Oprah Winfrey. Armstrong zou tegenover de medewerkers van de stichting geen bekentenis hebben afgelegd. Terwijl zei hij dat het hem spijt dat hij hen heeft teleurgesteld in de toekomst van Livestrong door de dopingaffaire op het spel heeft gezet. Ruim 50 landen willen dat het internationaal strafhof in Den Haag... misdaden in Syrië onderzoekt, schrijven ze aan de VN Veiligheidsraad. Ook Nederland heeft de brief ondertekend. De landen denken dat er in Syrië misdaden tegen de mensheid zijn gepleegd. De VN meldde zelf al dat in Syrië zeker 60.000 mensen zijn omgekomen... sinds de opstand tegen president Assad... Dat Syrië niet is aangesloten bij het Internationaal Strafhof... kan het hof alleen iets doen als de Veiligheidsraad daarmee instemt. In Groningen is het proces begonnen tegen zes mensen... die worden verdacht van illegale handel in antibiotica. Ze zouden antibiotica hebben verkocht aan boeren... terwijl alleen veeartsen dat mogen. Door wil hen veroordeeld krijgen... voor het in gevaar brengen van de volksgezondheid. Wetenschappers zijn het erover eens dat grootschalig gebruik van antibiotica in de veeteelt grote risico's met zich meebrengt. Omdat mensen en dieren daardoor resistent kunnen worden. De antibiotica werken dan niet meer. Mensen die denken dat ze groene stoom gebruiken, krijgen mogelijk toch elektriciteit uit kolencentrales. Dat komt door de ondoorzichtige handel in certificaten. Dat zeggen maatschappelijke organisaties die een speciale campagne zijn begonnen onder de naam hier via de site van de hiercampagne kan worden bekeken... waar de stroom eigenlijk geproduceerd is. Nederlandse energiebedrijven kopen groene stroomcertificaten... van bedrijven in het buitenland. Waardoor tot nu toe eigenlijk niet te controleren was... of de stroom wel echt groen is. Op de N207 in de buurt van Hillegom... is een vrouw bevallen in een auto en vlak daarna aangereden. De vrouw was met een verloskundige en haar man onderweg naar het ziekenhuis. Toen leek dat er niet langer kon worden gewacht... De auto werd geparkeerd langs de kant van de weg. Nadat ze een gezonde zoon ter wereld had gebracht... gleed een andere auto van de weg... en botste tegen de wagen van de kerstverse moeder. Zij en haar zoon bleven ongedeerd. Ook de anderen maken het goed. Het weer in de zuidelijke helft van het land valt vannacht dus sneeuw. In het noorden blijft het droog. Het vriest op de meeste plaatsen licht. In de ochtend trekt de winterse neerslag langzaam naar het oosten weg... en wordt het vanuit het westen droger.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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten vriest het 3 graden. Binnen zit Eva Jinek. Onder druk van de Hoge Raad laat de SGP vrouwen... formeel toe op de lijst als kandidaat-politicus. Partijvoorzitter van Leeuwen zei... niets te verwachten dat er veel vrouwen staan te trappelen. Nee, dat kan ik me ook wel voorstellen. Maar ze komt er wel, ik weet het zeker. Nou nog bidden dat ze steengoed is. En heren, goedenavond en welkom bij Met het oog op morgen op deze maandagavond. Als u straks lekker ligt te slapen, zal Lance Armstrong zich tot de wereld richten. Oprah Winfrey interviewt de meest besproken sporter aller tijden. Wat zou u hem willen vragen? Vier wielerliefhebbers hebben we hierover laten mijmeren en we horen straks hoe zij Lance aan de praat zouden krijgen. We gaan het ook hebben over Missie Mali. De Fransen proberen de fundamentalisten daar een halt toe te roepen, maar wanneer is hun missie geslaagd en hoe ver kunnen ze gaan? En welke Tweede Kamerleden worden de smaakmakers van 2013? De Haagse oogredactie selecteerde er vijf. Eentje geef ik alvast weg, Stientje van Veldhoven van D66. U hoort straks waarom. En om vijf voor twaalf de strijd tussen Hollywood en Iran. Dit allemaal het komende uur, maar nu eerst het belangrijkste nieuws van vandaag en de kranten van morgen. Maandag 14 januari. Het nieuwe front in de strijd tegen het terrorisme bevindt zich in Mali. Frankrijk wil voorkomen dat in het noorden van dat land een vrijplaats voor islamitisch fundamentalisten ontstaat. Het militair ingrijpen verloopt tot nu toe voorspoedig, alleen jammer dat de jihadisten nu een stad in het westen van het land hebben veroverd. Il reste een point difficile à l'ouest nous avons affaire à des groupes extrêmement De Franse minister van Defensie omschrijft de inname van de stad Diabali als een probleem, maar tilt er niet te zwaar aan. De Franse luchtmacht bestookt al een paar dagen doelen in het noorden. En dat moet de rebellen verdrijven. Met succes, als we deze Nederlanders mogen geloven. Als de Fransen niet waren gekomen, uh, dan zat ik waarschijnlijk hier in Nederland. Uh, en ik heb de mogelijkheid om te vluchten. En maar de mensen hier niet. De Fransen kunnen het overigens niet alleen. Vandaag werd bekend dat Amerika logistieke steun heeft geleverd aan de operatie. En ook andere landen rijken Frankrijk de militaire hand. Zoals Groot-Brittannië, Duitsland, Denemarken en zelfs België. De examine logistiek, humanitair en medicaal. De Belgen ons transport en Denemarken ook. Nederland doet misschien ook een duit in het zakje. Wij denken eraan de ontwikkelingshulp aan Mali te vergroten. En we denken er ook aan om het toezicht op woningcorporaties te verbeteren. Daar heeft het de laatste jaren nogal aan geschort. Tot die conclusie komt de Commissie van Wijze Mannen die de problemen bij de corporaties moest onderzoeken. Volgens een van die wijze mannen leunde de toezichthouders te veel achterover. Te weinig slagvaardig, te weinig risicogericht, En uh, onvoldoende ingrijpend als het echt hard nodig was. Het heeft te lang geduurd. Met als gevolg dat de corporaties storen hoge schulden konden opbouwen. Dat toezicht wordt nu nog gedaan door drie verschillende instanties. Dat moet er één worden, zegt de commissie. Minister Blok van Wonen zal daar deze week zijn commentaar op geven in de Kamer. De SGP, ik had het er net al over, heeft een list verzonnen. De partij moet van de Hoge Raad vrouwen toegang geven tot de kieslijst. En de staatkundig gereformeerde partij houdt zich... zoals fractievoorzitter Van der Staaij zegt, altijd aan de wet. Als beginselpartij willen wij wel handelen... binnen de grenzen van onze Nederlandse rechtsorde. En dat is ook een principiële keus. Wij zijn geen oproerkraaiers. En dus heeft de partij in de statuut te opnemen... dat vrouwen geen plek op de kieslijst geweigerd mag worden. Voldaan aan de wet... Maar de kans dat er nu werkelijk een vrouw op het stembiljet komt te staan... is nu niet direct groter geworden. Wanneer gaat iets veranderen als de innerlijke overtuiging... van partijleden op dat punt verandert? En die is op dat punt nog niet zo veranderd... dat ik direct zie dat er veel lijsten komen met vrouwen erop. De voorzitter, en met hem de rest van de partijtop... gaat er dus vanuit dat er geen SGP-vrouw te vinden zal zijn... die een plek op die lijst wil hebben. En daar kon die voorzitter wel eens gelijk in hebben. Wij willen leven, overeenkomstig het woord. Althans, proberen we. En um, dan denk ik van, nou, dan vind ik niet dat de partijen uh, vrouwen toe moeten laten. Tja, we gaan het zien. En dan wordt het morgen weer koud in Nederland. En het gaat ook nog sneeuwen, dan weten we het. Er rijden minder treinen en de ANWB waarschuwt alvast... voor een dolle, dwaze dagenachtige drukte op de snelwegen. Wendt u ook maar alvast aan dit geluid. GELUID Maar gelukkig hebben wij Nederlanders het schaatsen om het ongemak te verlichten. De Vriezen gooien alvast de sluizen dicht om het ijs te laten aangroeien. En Noord-Laren heeft de strijd om de eerste natuurijsmarathon gewonnen. Voor de derde keer op rij alweer. En dat geeft natuurlijk een dol enthousiaste ijsmeester. Ik sta hier compleet te stralen. Dat was nieuws vandaag op Radio en tv. En dan heeft mijn collega Rachid Finch alvast de kranten van morgen voor ons gelezen. Rachid. Ja, goedenavond. De Universiteit van Amsterdam heeft een vrouwelijke kandidaat... voor de functie van de universitair docent gepasseerd omdat de voorkeur werd gegeven aan een man, meldt de Volkskrant. Kandidaat in kwestie is de econoom Edith Kuiper... die in 2008 solliciteerde bij de faculteit Economie en Bedrijfskunde. De in feministische economie gespecialiseerde Kuiper... zegt dat ze door het hoofd van de vakgroep werd gevraagd om te solliciteren... maar daarna niet eens op de shortlist terechtkwam. Kuiper eist een schadevergoeding van 10.000 euro... en ook een gender-awareness training voor bestuurders, hoogleraren en docenten van de UvA. De UvA zegt dat de vier kandidaten die wel op de shortlist stonden... simpelweg beter waren dan Kuiper. En ook zegt de universiteit dat het niet vreemd is... dat de selectiecommissie uit drie mannen bestond... omdat de onderzoeksgroep nou eenmaal voornamelijk uit mannen bestond. Allochtone jongeren vinden vaker dan autochtone jongeren... dat een slachtoffer van seksueel geweld daar zelf schuldig aan is. Dat doen ze met name als het slachtoffer zich volgens hen sletterig kleedt of gedraagt... schrijft trouw. De conclusie blijkt uit uh, onderzoek van kenniscentrum Rutgers BPF. Onderzoek werd gehouden onder laagopgeleide jongeren... van Turkse, Marokkaanse, Antilliaanse, Surinaamse en Nederlandse afkomst. Verschillen ontstaan volgens onderzoekster Marianne Sensen... door de verschillende opvattingen die de jongeren van huis uit meekrijgen. Jongens en meisjes hanteren een dubbele moraal. Meisjes moeten zich kuis gedragen en jongens moeten stoer zijn. Islamitische jongeren denken bovendien vaak in termen van slechte en goede meisjes. Bijna 40 van de bewoners van een sociale huurwoning... moeten beknibbelen op de huur om die op te kunnen brengen. Nee, je moet beknibbelen om de huur op te kunnen brengen. Dat schrijft Spits op basis van een onderzoek van OTB... een onderzoeksbureau dat verbonden is aan de TU Delft. Onderzoekers zeggen dat 37 van de huishoudens... in een sociale huurwoning zo weinig overhouden... dat ze maatschappelijk niet kunnen meekomen. Volgens de Nederlandse Woonbond gaan huurders moeilijkere tijden tegemoet... vanwege de nieuwe plannen van het kabinet. Die voert een verhuurdersheffing in dat de woningcorporaties uiteindelijk tientallen miljoenen euro's gaat kosten. Uiteindelijk moeten de verhuurders dat geld gaan betalen, stelt de Woonbond. Het onderstrepen van teksten met een markeerstift werkt niet als je aan het studeren bent. Want zo onthoud je alleen losse feitjes en niet het grote geheel. De AD schrijft over een onderzoek van Amerikaanse psychologen van de Kent State University in Ohio. Sheet, dat heb ik jaren gedaan. <laughs> Wie echt iets wil leren, moet gewoon lang van tevoren beginnen... zeggen de onderzoekers. Andere onderzoekers zijn het niet eens met de conclusies. Ze zeggen dat het niet velen is gegeven om een tekst te begrijpen... en te onthouden, alleen maar door hem te lezen. En de Telegraaf schrijft over het Breda's PvdA-bestuurslid Theo Maas. Hij heeft zijn functie neergelegd omdat hij vorige maand... uit een buurthuis een kerstpakket had gestolen. Tegen Maas is aangifte gedaan van diefstal. In het buurthuis hield de ouderenbond Anbo een oudejaarsreceptie... In een kast waren twee kerstpakketten klaargelegd. Op camerabeelden was te zien hoe Maas een van de twee pakketten meenam. Maas ontkende eerst, maar gaf later toe in een dronkenbui en bij wijze van grap het kerstpakket te hebben meegenomen. Door op te stappen hoopt Maas de PVDA in Breda niet te beschadigen. De hele zaak is vervelend voor een andere Theo Maas. Toevallig ook PVDA-lid, maar dan wethouder in zomeren. Hij zit ook nog eens in een werkgroep met de naam Alcohol.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 Sovereign Light Café. King was dat. Sinds vrijdag bombarderen Franse vliegtuigen doelen in Noord-Mali. Hoe ver wil en kan Frankrijk gaan met haar militaire acties? Ik vraag aan Rob de Wijk van het Haagse Centrum voor Strategische Studies en aan onze correspondent in Parijs, Ron Linker. Heren, goedenavond. Goedenavond. goedenavond. Uh, Ron, ik begin even bij jou. Vanavond komt de VN Veiligheidsraad bij elkaar op verzoek van Frankrijk om te praten over de situatie in Mali. Wat gaan ze daar doen? Want Frankrijk heeft toch al toestemming om daar te handelen. Nou, de Franse missie in New York die meldt dat die zitting inmiddels uh, twee uur al aan de gang is, achter gesloten deuren. Maar de bedoeling is van de Frans om aan de partners uit te leggen wat de stand van zaken is in Mali, Om hen dus gewoon te informeren. Nou, over die toestemming van de Veiligheidsraad, uh, de Franse interventie is geen VN-missie. Het is een Franse missie waarbij Parijs wel heeft gezegd ze zich te gaan houden aan uh, de resolutie van de Veiligheidsraad over Mali. Uh, maar daar zal het ongetwijfeld over gaan. Hè. Wat is de, de, het mandaat van de Fransen? En uiteraard zal ook gesproken worden over de humanitaire consequenties. Want de eerste berichten zijn vandaag verschenen over 30.000 ontheemden sinds het begin van de Franse interventie. Dus dat is wat er op tafel ligt nu. Frankrijk krijgt in ieder geval uh, steun vanuit Europa. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken steunt Frankrijk. Zijn collega in Duitsland zei vandaag het volgende daarover. Oh, ik heb niet de quote die ik dacht die ik zou hebben, maar ze krijgen in ieder geval steun. Ah, toch wel. Nu is het. Die... Het gaat niet om um de ontzendung van kampftruppen. Uh, Dat uh, staat in Nederland niet zur Debatte, Maar het gaat om hoe we jenseits de Entsendung van kampftruppen... ook onze französischen Nachbarn en vrienden uh, logistisch, politisch, humanitair of helfen helpen. Ja, minister Westerwelle was dat. Is die steun vanuit Europa belangrijk voor Frankrijk in deze rond? Ja, in vele opzichten. Niet alleen materieel opzicht is het nodig, zeker als op termijn besloten wordt om de opstandelingen helemaal uit Noord-Mali te gaan verdrijven. Maar in dit stadium ook vooral voor de beeldvorming. Frankrijk doet er alles aan om te verhinderen dat de indruk ontstaat dat dit een puur Franse aangelegenheid is. Of nog erger, een land dat zijn vroegere kolonie binnenvalt, want dat is Mali natuurlijk. En dus is het voor het imago beter als het een internationale operatie wordt. Groot-Brittannië, België, Denemarken hebben hulp aangeboden. Nou, We hoorden het net, Duitsland overweegt ook te helpen. Nederland niet op het militaire vlak, maar steunt de missie wel. Er zijn steeds meer landen die zich aansluiten. Deze week is er nog een EU-overleg over Mali. Ook daar zal gesproken worden over een ander aspect van de Veiligheidsraadresolutie. Het opleiden van Malinese regeringstroepen. Kortom, Frankrijk doet er alles aan om zoveel mogelijk landen erbij te betrekken. Rob de Wijk, wat is het grote risico voor Frankrijk bij deze interventie? Nou ja, dat het volledig uit de hand loopt. En dat zal zeker gebeuren als het een veel bredere missie wordt dan alleen maar... ...proberen te verslaan van die extremisten die daar met name in het Noorden houden. Maar als je dat bijvoorbeeld probeert uit te breiden naar een andere humanitaire missie... ...ja, dan zal het waarschijnlijk echt een groot probleem beginnen te worden. Maar hoe beperkt het de doelstelling voor de Fransen? Hoe beter die missie ja, toch eigenlijk tot een succes te, te brengen is. Is er ook het risico dat door het ingrijpen van Frankrijk... ...de extremisten die daar zitten nog verder radicaliseren... ...of misschien mensen die nog niet geradicaliseerd zijn? Nou, ik denk dat ze ongelooflijk goed geradicaliseerd uh, zijn. Er zijn tot heel veel in staat. Als je ziet wat ze daar in het uh, noorden van Mali hebben gedaan met de invoering van de sharia, het afhakken van handen en gaan zo maar door, uh, dat is natuurlijk niet, uh, niet fris. Het grote probleem hiervan was... Uh, ...dat uh, die extremisten momenteel bezig zijn om uh, noord mali als vrijplaats uh, te gebruiken... ...en daar trainingskampen op uh, te zetten. Dus uh, er valt veel voor te zeggen, hoor, om uh, die uh, kampen te bombarderen. Uh, Want langs begon toch wel de, de vrees te ontstaan... ...dat het een broeinest uh, wordt, uh, ja, een beetje vergelijkbaar met Afghanistan van tijdens de Taliban... ...en uh, uh, af, uh, Pakistan, het mensen van Pakistan, voordat de Amerikanen met een drones begon, begonnen aan te vallen... Ja, en dat, dat kan niet. Want dat betekent dus feitelijk dat eh, van daaruit ook eh, operaties tegen andere landen en tegen het westen kunnen worden uitgevoerd. En dat die hele regio gaat steeds destabiliseren. Wat feitelijk al het geval is. Gisteren meldde Frankrijk dat de rebellen waren gestopt. Vandaag hoorden we weer dat dezelfde rebellen aan een opmarspeeg zijn. Dat ze een stad in het westen van Mali eh, ja. hebben veroverd. Eh, ik begrijp dat het een onoverzichtelijk uh, beeld is. Eigenlijk kunnen we helemaal niet zeggen of het lukt of niet. Nee, dat is onmogelijk om te zeggen op dit ogenblik. Het enige wat je kunt uh, proberen uh, te begrijpen is wat ze aan het doen zijn. Nou, dan weet je dat er niet al te veel schatten zitten achter op 900. Uh, ze hebben een, een groot aantal voertuigen, zoek of 200 Ze werken met bewapende uh, helikopters, ze werken met uh, jachtvliegtuigen. Dus het enige wat je kunt doen is uh, bombarderen van uh, doelen waarvan je zeker weet... dat ze met die extremisten in de verband uh, kunnen worden gebracht. Nou, dan moet je denken aan uh, wateropslagplaatsen Als je al weet waar die zijn, uh, trainingskamp is heel belangrijk. Logistiek, dus als je verplaatsing ziet uh, van die lui, dan kun je dat uh, bombarderen. Dus dat is op zich wel te meer ook omdat er een betrekker verdrijving van die eh, van die extremisten omlopen. De, de schatting is ja ongeveer 3.000. Voor volwassenen zijn het 6.000. Nou ja, laten we er 6.000 zijn. Dat is natuurlijk een behoorlijke dat is een behoorlijke groep. Maar dat is op zich doenbaar. En het enige wat je ja en wat je dus kunt doen is proberen om die eh, die mensen zoveel mogelijk op te houden en ervoor te zorgen dat ze niet verder opdringen, zodat in ieder geval eh, Bamako die eh, hoofdstad gevrijwaard eh, wordt van dit soort eh, aanvallen. Mm. Ron, Frankrijk wil uh, zo langzamerhand af uh, van de, de banden met uh, Afrika, die postkoloniale banden. wil niet ja. meer het politieagent van Afrika zijn. Maar is het niet zo dat als je zo uh, ingrijpt, zelf, dit is een Franse missie, dat, zei al, dat je die banden eigenlijk in ieder geval in de beeldvorming strakker aantrekt? ik denk het wel. Het was uh, François Hollande die als kandidaat bij de verkiezingen nog af wilde van dat negatieve beeld van Frans-Afrique. De verhouding van de oude kolonisator en de kolonie. En tijdens de campagne sprak hij er ook openlijk over dat onder zijn leiding Frankrijk een andere houding zou gaan aannemen. Zich terzijde uh, zou houden als het niet absoluut noodzakelijk zou zijn. Vorige maand vroeg Centraal afrika nog om Franse steun. Werd geweigerd. En ook in Mali heeft Hollande trouwens heel lang gezegd dat het eigenlijk Afrikaanse militairen zouden moeten zijn die het probleem moeten oplossen. Maar... Zoals al zoveel Franse presidenten voor hem zag Hollande zich genoodzaakt om in te grijpen in Afrika. Uh, Sarkozy had hetzelfde in Tjaat in 2008. En al die operaties houden telkens weer in dat de banden met Frankrijk en Afrika weer aangetrokken zullen worden. Dit kan niet anders. Een ander aspect misschien. Uh, Frankrijk zou bang zijn dat de situatie in Mali overslaat naar Niger. Een belangrijk leverancier van uranium voor de Franse kerncentrales. Is het aannemelijk wat jou betreft dat dat een belangrijke motivatie is om in te grijpen? Nou, in de regio wordt veel uranium gewonnen, hè. ook door Franse bedrijven. Niet voor niets zijn alle Franse gijzelaars in Mali, uh, waren werkzaam voor Areva, een bedrijf voor nucleaire energie. Een Frans bedrijf. Uh, dus mogelijk speelt dat ook een rol. Maar uh, daar hebben we de regering niet over gehoord. Dus als dat iets zou zijn wat een rol speelt, dan is het niet iets wat ze openlijk toegeven. Is het iets waar ja, ja. Fransen zelf... Oh, Rob, zeg ja, ja, Het is wel inderdaad een hele goede vraag. Want kijk, als je dus kijkt naar de, de strategie van de Europese Unie voor de Sahel, die dateert van vorig jaar... En dan wordt het ook gewoon onderwonder gezegd. Van, er is een, een, een opzomming wordt daar gegeven van de belangen die de Europese Unie en landen hebben in dat deel van Afrika. En daar wordt het gewoon onderwonder gezegd. En dat is nog van voor die interventie. En er wordt ook gezegd dat de, de, de groeiende onrust in dat deel van Afrika... een bedreiging betekent voor de internationale vrede en veiligheid. Die term die vind je ook terug in uh, het mandaat van uh, de Verenigde Naties voor een troepenmacht. En dat betekent dus daadwerkelijk uh, dat de zaak kan gaan uitbreiden. Dus nee, dat speelt absoluut een, een rol. En eh, dat wordt ook erkend door de internationale organisatie die daarbij betrokken zijn. Ron, hoe staat het met de steun binnen Frankrijk voor deze interventie? Als je kijkt naar de opiniepeilingen, die, die, die zijn nog maar net gehouden. De eerste peiling wijst uit dat iets meer dan 60% van de Fransen instemt met deze eh, interventie. De, de Fransen merken er op straat natuurlijk nog niet zo heel veel van anders dan wat ze op tv zien. Er is nu dat verhoogde terreuralarm met controles door gendarmes, maar dat is het dan ook wel. Uh, morgen wordt dat misschien anders. Dan komt het stoffelijk overschot hier aan in Parijs van de eerste gesneuvelde soldaat. Er zal een ceremonie worden met president Hollande. Uh, de kist zal dan ook te zien zijn. Die wordt in een lange stoet over een brug uh, naar een paleis hier in, in Parijs gebracht. Dat is het moment waarop uh, de publieke opinie misschien wel wat gaat verschuiven... als men zich realiseert dat het wel degelijk consequenties heeft, zo'n interventie. Hoe ver denk je dat Frankrijk wil gaan? met hun acties. Hoe, ver, hoe Proef je hoe, ver ze bereid, hoe bereid ze zijn om heel ver te gaan? Nou, Hollande heeft gezegd, hè, de Fransen blijven zolang als het nodig is. En minister Fabius van Buitenlandse Zaken die zei dit weekend... het is een kwestie van weken. Nou, hoe lang het ook is, dat weten we niet. Maar Frankrijk heeft drie doelstellingen geformuleerd. Ten eerste de opmars stoppen van de opstandelingen. Mali als land overeind houden en ten derde de weg bereiden voor die Afrikaanse troepenmacht. Ambitieuze doelen, maar dat is het moment, althans zo, zo ziet het Elysee-paleis het, dat zou het moment moeten zijn waarop de Franse missie beëindigd kan worden. Rob, nog even een paar weken, is dat real? Ja, dat wordt altijd gezegd, maar in de praktijk blijkt dat de hele tijd te duren. Want kijk. Uh, hoe lang duurt het voordat bijvoorbeeld de Afrikaanse troepenmacht er is? Dat gaat gewoon weken duren. Uh, bovendien, die Afrikaanse troepenmacht, dat zijn dan niet uh, de beste vechtmachines die we kennen uit de wereld. Die zijn vooral uh, ingericht voor vredebewarende operaties. Dus ze zijn tamelijk lichte, simpele operaties. Ze hebben de training niet, ze hebben de. De, de, het materieel niet voor dit soort gevechtsoperaties. Nee, dus dat zou je in het begin zul je dat moeten doen met, met een aantal westerse landen en misschien een enkel Afrikaans land dat tot wat in staat is. Dat betekent dus dat je daar met luchtmachten en met speciale eenheden, special forces, op de grond zult moeten optreden. En dat is uitermate gespecialiseerd werk. Er zijn niet veel landen die dat kunnen in de wereld. Ja, nou, voordat je dan, laten we zeggen, drie tot 6.000 strijders. Echt uh, tot orde hebt roepen. Uh, ben je wel even verder. Dus het zou mij zeer verbazen als dit binnen een paar weken uh, afgelopen is. Mij ook. Ron Linker, Rob de Wijk, hartelijk dank voor jullie bijdrage. Jammer. Oh, what I be. dreams to find out what they need. Twisting round choices, drive To. Janne in de zomer van 2011, toen het kabinet Rutte 1 net was aangetreden... start het oog een nieuwe traditie. Aan het begin van een nieuw parlementair seizoen... selecteert de Haagse redactie een aantal Kamerleden... waarvan zij denkt dat we het komende jaar nog veel van ze gaan horen. En ze zullen ook regelmatig te gast zijn in het oog... om over actuele zaken te praten. Bij mij in de studio politiek-directeur Hans Andringa. Hans, goedenavond. Goedenavond, Eva. Was het uh, deze keer lastiger selecteren dan vorige keer? Ja, we zitten relatief kort na de verkiezingen. Er zijn bijna 60 nieuwe Kamerleden binnengekomen. Uh, Sommigen die laten meteen van zich uh, horen... en anderen zijn een beetje laadbloeiers. Ja, en als je een oordeel over uh, Kamerleden wil geven... dan moet je ze toch een keer aan het werk hebben gezien. Hoe lopen ze rond in die Kamer? Hoe maken ze contacten met, uh, ja, met andere Kamerleden? Hoe doen ze in het debat? Uh, met de pers, met jullie ook? Ja, dat is uh, ook belangrijk... Uh, nou ja, kortom, um, het is ook een beetje een gevoel... wat je bij Kamerleden moet krijgen van dit is er wel eentje... of deze blijft derde woordvoerder intercontinentale <laughs> telefoonverbindingen. Maar zijn er, hebben jullie een lijst met criteria? Hebben jullie dat uitgeschreven of is het echt alleen maar... Cut feeling van de Haagse redactie. Het is een combinatie. Uh, we zijn op zoek naar kamerleden waarvan wij het gevoel hebben... dat zijn mensen die de komende tijd het debat gaan bepalen. Dat heeft natuurlijk deels met je portefeuille te maken. Wat zijn de onderwerpen die de komende tijd uh, gaan spelen? Maar het heeft ook heel erg te maken met hoe staan de mensen in de kamer? Hoe staan ze in hun vak? En uh, ja, wat voor kwaliteiten hebben ze in huis? Voordat we de lijst van dit jaar bekend gaan maken... eerst nog even naar onze kandidaten van het vorige seizoen. Janine Hennis Plasgaard van de VVD, Kees Verhoeven van D66... Ronald Plasterk van de PvdA en Roland van Vliet van de PVV. Nou Hans, die hebben het niet onaardig gedaan het afgelopen jaar, zou ik zeggen. Nee, dat uh, hadden we dus al aardig gezien. Dat zeg ik met enige voldoening. Um, ja, en van deze vier. Uh, niemand uh, is afgehaakt. Ze zijn allemaal nog uh, politiek uh, actief. Uh, Hennis, minister van Defensie. Uh, Plasterk, binnenlandse zakenminister. Uh, Kees Verhoeven is voorzitter geworden van de commissie... die op dit moment bezig is om te onderzoeken met een Kamercommissie... hoe zijn de huizenprijzen tot stand uh, gekomen? Waarom gingen ze zo hoog en waarom gaan ze nu weer zo naar beneden? En. En uh, Roland van Vliet van de, de PVV, die is uh, voorzitter geworden... van de volgende parlementaire enquête... die onderzoek gaat doen naar de wanorde bij de woningcorporaties. Een grote klus. En het feit dat hij er überhaupt nog zit... is natuurlijk gezien de toestand van de PVV al heel erg goed. Ja, we uitschuwen. zijn bijna gehalveerd. Daarom. Dus hij stond ook hoog genoeg om um, uh, weer terug te kunnen keren. En zowel Verhoeven als uh, van Vliet die hebben dus uh, uh, toch wel... Een functie gekregen of zo'n voorzitterschap. Ja, dan wordt altijd wel een beetje om gevochten. welke partij mag dat doen en wie is daar goed genoeg voor. Ja. Dus uh, ook met deze twee is het eigenlijk heel goed gegaan. Nou, dat schept natuurlijk verwachtingen. Dus uh, nu de hamvraag. Ik heb geen uh, geroffel voor je, maar wie zijn de mensen waar we nu op moeten gaan letten? Heel goed. Uh, van de VVD hebben wij uitgezocht Mark Verheijen... de Partij van de Arbeid Henk Nijboer, D66 Stintje van Veldhoven, CDA Peter Oskam. En van de SP Arnold Merkies. Dat zijn uh, VVD-Partij van de Arbeid, twee coalitiepartijen. Die gaan natuurlijk de komende tijd sowieso een stevige vinger in de pap hebben. En ze hebben een meerderheid. Um, CDA, SP en D66 die zitten erbij, omdat die partijen, behalve dat ze in de Tweede Kamer in de oppositie zitten aan de overkant van het Binnenhof in de Eerste Kamer... heel belangrijk gaan worden om het kabinet... bij bepaalde voorstellen aan een meerderheid te helpen. En wij zijn natuurlijk heel benieuwd hoe zij die machtige positie... of ze daar gebruik van kunnen maken of dat ze het uit handen geven. Ja. Deze week gaan we meer over deze parlementariërs horen. Komende zaterdag horen we ze zelf, want dan zijn ze bij ons te gast in het oog. Uh, Stientje van Veldhoven, Veldhoven noemde je net, van D66. Waarom is zij het precies geworden? Nou, Ze zit al iets langer in de Kamer. Dus niet vanaf uh, september, maar uh, sinds uh, het eerste kabinet uh, Rutte. Uh, in die periode heeft ze zich uh, uh, vooral laten zien op uh, haar uh, terreinen. Uh, natuur, uh, milieu... Uh, denk aan zaken als uh, de rituele slacht, denk aan uh, de Hedwigepolder. Uh, daar deed ze niet zomaar mee in het debat... maar heeft ze ook echt uh, duidelijk groter kunnen zijn... dan het aantal zetels van D66. Door heel goed geïnformeerd te zijn, door gewoon scherp in het uh, Is debat Is het een pittig type? Um, nou, pittig in de zin van uh, dat ze heel veel weet... dat ze dat niet onder stoelen of banken uh, steekt... maar het is geen uh, high-buy. Wat nee. dat betreft is het... Uh uh, nou, Goede balans zeggen... tussen inhoud en uh, een daadkrachtig optreden. Ja. Uh, net als vorige keer hebben jullie ook de mening gevraagd... van Wim Voermans, hoogleraar staatsrecht in Leiden. Wat doet hij met jullie keuze? Wat, wat zegt hij daarover? Nou, Je zei net zelf al, het is ook een beetje gut feeling. En uh, ja, voor onszelf uh, is het ook wel een beetje spannend in die zin... dat uh, de wetenschapper Voermans uh, heeft een soort van meetlat... een instrument ontwikkeld. Wat zijn criteria hoe je een uh, politicus kan beoordelen? En kan je daar ook een uitspraak voor de toekomst... Uh, nou, de criteria die hij heeft uh, ontwikkeld, dat is ten eerste de vraag... is het een goede volksvertegenwoordiger? Dus heeft hij een herkenbare achterban? Uh, kan je van iemand zeggen het is een typische VVD'er of SP'er of CDA? Kortom, staat hij ergens uh, voor? Het tweede is, is het ook een goede vakman, vakvrouw goed in de debatten, kan hij een beetje wielen en dealen... met de feiten omgaan, Hoe krijg je meerderheden en dergelijke. En, ook heel belangrijk, gekozen worden is één ding... maar daarna begint het hele spel van... wie krijgen de goede portefeuilles in mm -hmm. zo'n fractie. En daar zie je al of iemand uh, een beetje handig kan opereren... of dat hij een beetje een backbencher wordt. En het laatste punt, dat gaat meer over uh, hoe staat iemand in zijn vak. Voerman vindt ook dat je moet kijken naar... Uh, wat voor afwegingen maakt iemand tussen het partijbelang en het landsbelang? Mm. En kan een halve stap voorwaarts ook voldoende zijn... of blijf je maar weigeren omdat je je eigen gelijk niet krijgt? Politieke handwerk. We gaan even luisteren naar het eerste portretje. Ik ben Stientje van Veldhoven, Ik ben 39 jaar en sinds 2010 Kamerlid voor D66. En ik heb vooral de portefeuille duurzaamheid, energie, klimaat, milieu... en daarnaast doe ik nu ook uh, onder andere spoor en wegen... Stintje van Veldhoven, een jong Kamerlid, zeker een talent. We hebben er gezien schitteren als nummer twee in de verkiezingsstrijd. Dat deed ze heel vaardig, goede uh, volksvertegenwoordigster. Maar ook een goede politica. Verbod op de ritueel slachten, de, daar was ze sterk in, kwam ze sterk voor het voetlicht. De groene agenda van D66, die weet ze op een hele herkenbare en natuurlijke wijze in, in het politieke forum te brengen. Ze heeft een sterke Europese achtergrond, kent dat ontzettend goed. Dus dat is een ideale combinatie ook voor D66 om te hebben. Het is natuurlijk een hele eer als je door je partij gevraagd wordt om op nummer twee van de lijst te komen staan... Dat hebben ze gedaan, onder andere omdat we het groene profiel van D66... dat er altijd was, ook weer sterker naar voren wilden brengen. En ik heb in de laatste jaren in het parlement hard gemaakt... voor die verduurzaming van onze samenleving. Dat het echt de, de koers is voor de toekomst. Uh, dus ik vond het uh, een fantastische kans... om dat uh, ook vanaf die plek meer zichtbaarheid te gaan geven. Er zit hier wel uh, volgens mij een bepaald raffinement uh, achter hoe dat is gedaan. Ik denk dat Pechtold en uh, Stintje van Veldhoven goed na hebben gedacht over de verdeling van de rollen. Pechtold is natuurlijk op het financieel en economische terrein een statische mannetje wel. Maar als hij nou niet erg geprofileerd ergens naar voren komt, is het wel op de groene agenda en uh, dierenwelzijn. En daar heeft hij een perfecte nummer twee uh, voor uh, gevonden. Het ziet er naar uit dat het ook prima loopt, uh, die combine van die twee. Door uh, dat groene profiel op nummer twee te zetten... geven we als partij er meer zichtbaarheid aan dat wij een duurzame partij zijn. Voor groen hoef je dus niet naar een andere partij. Dat kun je prima bij D66 terecht. En ik denk juist dat het heel geraffineerd is van D66... om te proberen het politieke kapitaal... dat op dierenwelzijn en groene agenda ligt. Bijvoorbeeld bij GroenLinks stemmen weg te halen. Bij de Partij voor de Dieren stemmen weg te halen. Dat ze dat heel slim bespelen. Ik hoop dat ik een handige politica ben. Ik denk dat het onmisbaar is in de Kamer... om een stukje handigheid te hebben. Als je dingen voor elkaar wilt krijgen. Zeker als een kleinere partij. Handig zijn in de politiek heeft heel veel te maken met... je eigen verhaal goed kennen. En daarnaast met heel goed luisteren naar waar de anderen voor staan. Alleen als je die twee dingen scherp hebt... kun je ook nadenken over waar kunnen we dan samen verder komen. En als je dat kunt, dan weet je dingen te bereiken. Het is een prima beter. in en buiten de Kamer. Dus met de achterban en in de Kamer. Uh, daar is ze heel succesvol in gebleken. Ik denk ook dat in de verkiezingsstrijd altijd lastig natuurlijk nummer twee uh, te zijn. Uh, of je moet Mona Keizer heten. Maar uh, toch altijd lastig om dat op een nette manier te doen. Ik denk dat ze daar voortreffelijk in is geslaagd. En nogmaals een aantal dossiers uh, die ze heeft afgehandeld uh, in het parlement. Dat heeft ze toch wel op bewonderenswaardige wijze gedaan. Er kunnen zich altijd situaties voordoen in de Kamer. Uh, je bent lang aan het onderhandelen over een motie. En dan zegt een collega, dit moet er nog in en dan doe ik mee. En dan denk je, nee. Als dat erin komt te staan, is voor mij de essentie weg. Of dan sla ik een koers in die ik echt niet in wil gaan. En dan zeg ik nee. Ondanks dat we dat misschien een stapje verder had kunnen brengen op andere terreinen. Als het iets echt fundamenteel ingaat tegen de richting die je voorstaat, moet je het niet doen. Een goed talent, zou ik denken. Een goed talent. Nou, Hans, welke ster ga je, of aanstaande ster ga je morgen aan ons voorstellen? Morgen uh, geven we de microfoon aan Arnold Merkies. Hij heeft de zware taak om Ewoud Iergang op te volgen als financieel woordvoerder bij de Socialistische Partij. We gaan het uh, meemaken. Hans Ander, graag hartelijk dank. Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either. Cheryl Crow, all I want to do. Vannacht interviewed Oprah Winfrey, ex-wielrenner Lance Armstrong. Los van de vraag, heb je het gedaan? Zijn er natuurlijk nog honderd vragen te bedenken, zo niet meer. En ik vraag aan een paar wielerliefhebbers... wat zij heel graag aan Lance Armstrong zouden willen vragen. En ik begin bij Bert Wagendorp, columnist bij de Volkskrant die ook het wielrennen voor die krant al jaren volgt. Nou Bert, zeg het maar. Welke brandende vraag heb je voor Lance? Ik volg het wielrennen voor die krant al een jaar of 18 niet meer, hoor. Maar ik volg nog wel het wielrennen. Uh, dat maar dat te zijn. Ik zou uh, uh, Lens willen vragen: uh, heeft het wielrennen jou een betere mens gemaakt? Oei, dat is meteen zo'n zware gewetensvraag. Ja, maar het is ook een vraag die uh, uh, bij mij opkomt, omdat ik uh, wij wij weten eigenlijk al alles al wat we van Lens vinden. Hè? wij, wij uh, Denk al dat we de, de, het kwaad al, al, al hebben herkend in hem. Mm -hmm. Ik zou graag. Uh, wij, wij denken dat we het antwoord op deze vraag al weten. Het huurrennen heeft van Lens een slecht mens gemaakt, en Lens heeft van het huurrennen een slechte sport gemaakt. Dus daarom. Uh, Juist om, om, om tegen die, uh, die, die vooroordelen in te gaan, uh, zou ik, ben ik heel benieuwd wat hij op die vraag zou antwoorden. En als je daar een beetje over speculeert, wat denk je dat hij zegt? Denk je dat hij eerlijk antwoord geeft? Uh, dat weet ik niet. Dat zou ik echt niet durven zeggen. Ik, uh, ik denk dat het... Kijk, dit, dit interview is natuurlijk heel erg voorgekoopt. Mm hij -hmm. kent, kent alle, alle vragen en uh, uh, overal kent alle antwoorden, denk ik. Denk ik ook wel, maar hij schijnt wel met iets te komen. Iets onthullends, iets wat we willen weten. Een gedeeltelijke bekentenis wordt gezegd. Ja, wordt gezegd. Ik kan het me niet voorstellen. Ik kan me niet voorstellen dat Lance Armstrong... die, uh, die volgens mij alleen maar kan aanvallen... en uh, uh, dat die morgen, vannacht... als een huilende bekentenis gaat, gaat plegen... Ik, ik, ik, ik, het zou me hooglijk verbazen. Mij uh, ook, moet ik zeggen, Bert. Maar tegelijkertijd, je weet dat dat een mooie Amerikaanse traditie is. Hè? Publiekelijk schuld bekennen. En dan ja. kun je door, als het ware. Ja, ja uh, dus hij, hij zal ongetwijfeld, hij zal ongetwijfeld uh, iets gaan zeggen. Hij kan natuurlijk niet uh, anderhalf uur gaan zitten ontkennen. Dat, dat, is, ook, <lacht> dat is ook ongelooflijk. Dat, dat zou ook een heel vervelend interview worden, ja, denk ik. Ja, ja. dus ik, uh, hij zal ongetwijfeld... Maar ik kan er gewoon van... van de, uh, de Lens Armstrong die wij de afgelopen uh, 20 jaar hebben leren kennen, niet voorstellen dat hij uh, op de knieën gaat. En, ja, ook, een, ook zelfs een bekendnis, een bekendnis gaat, be, bevestigt mensen alleen maar in wat ze, wat ze dachten. Hè? Al, de, wat, wat schiet hij daarmee op? Tja, het zijn allemaal belangrijke vragen. We gaan het zien. We gaan ja, het we horen gaan in ieder geval. Mee, <laughs> Bert, dankjewel. Ik ga verder met columnist Nienke de Jong... Ze schreef met wielrenner Marijn de Vries het boek Vrouw en Fiets. En zij is opera fan, wiedervolger en vooral ook Lens volger. Nienke, welke vraag zou jij aan Lens willen stellen? En ja, uit het hele USA-rapport komt erg naar voren dat het uh, uh, dat team, het US Postal team ook. Ja, ook een soort van genot uithaalde uit, zeg maar, die dominantie. Het, het moenen naar de mensen die buiten de spelersbus stonden, spelersbus, ploegbus stonden, zonder dat ze dat zelf doorhadden, die mensen gemoenig werden, dus met een billet tegen het raam aan, liedjes maken over Epo. Er hangt een hele sfeer omheen van echt genieten van de macht. En ik vraag me ook af, heeft Lenz daarvan genoten? En heeft hij ook genoten van het feit dat hij maar telkens niet gepakt werd? Dat hij maar telkens kon blijven ontkennen, omdat men... En niet genoeg bewijs tegen hem had. Denk je dat hij daar, dat dat, dat daar een eerlijk antwoord op geeft? Nee, dat hij zegt, van, ik kikte erop, ik vond het heerlijk... Nee, nee, dat soort bekentenissen kreeg je vroeger alleen maar van de, de boef uit Scooby-Doo. Die dan <laughs> uiteindelijk werd ontmaskerd als de boef. Dat was de enige man in de hele wereld die dan zei: Oh, en ik genoten ze van dat jullie niet door hadden dat ik het was al die tijd. Dus nee, ik geloof nooit dat hij dat zou zeggen. Maar ik ben daar wel heel benieuwd naar: naar hoe hij uh, heeft genoten van die macht. Ja, en, en hoe die... dat er ook uitzag. Want ik heb begrepen dat er een, een lied was uh, van Jimi Hen Hendrix die ze draaiden dan in die bus en dat ze dan de tekst veranderen en dat ze eigenlijk ja. aan het pogen waren over hun EPO-gebruik. Precies. Ze waren er, het leek op een of andere manier ook dat ze er trots op waren... dat zij het beste spul hadden, dat ze het best geprepareerd waren... en dat ze dus ook het beste pre, uh, presteerden. Zo van, ha, kijk eens, een lange neus naar de, de andere wielrennen. Zo leek het. Ik ben heel benieuwd of dat echt zo was. We gaan uh, even luisteren naar Jimi Hendrix, het lied waar ik het net over had... en waar Hendrix zingt Purple Haze, All In My Brain... zong Lance dan EPO, All In My Veins... Come <laughs> En aan de lijn is mijn collega-oogpresentator onder andere... en wielerliefhebber Thijs van den Brink. Thijs, goedenavond. Goedenavond. Thijs, wat zou jij aan Lens willen vragen? Nou, je zei net al een paar keer van... gaat hij wel eerlijk antwoord geven? Dus volgens mij moet je het een beetje opbouwen... en moet je niet meteen met de kern beginnen... maar je moet hem eerst een beetje op, op zijn gemak stellen. Dus mijn eerste vraag zou zijn... herinnert u zich Marts Smeets? <laughs> Do you remember the March Lens? Nou, ik vermoed dat dat inderdaad tot enig gelach zal leiden bij hem. Want uh, oh. uh, natuurlijk herinnert hij zich dit. Nou, dan zou ik vragen, wat vindt u van hem? Ik denk dat er dan een aantal aardige anekdotes komen van uh, Lens over Mark. Tenminste, dat hoop ik. En vervolgens zou ik dan een uitspraak van uh, Lens laten horen... die hij heeft gedaan in een interview met Mark Smeets in 2010. Uh, kunnen we naar luisteren? Of Zeker, we gaan even luisteren. They can't... Mart, they, they can't say that. Nobody is that smart. Nobody... Dat is een ja, hele harde ontkenning. Direct persoonlijk gericht aan Mart ook. Hij zegt zijn naam. Ja, ja, niemand is zo slim, niemand is zo doortrapt. Niemand is zo goed dat hij 17, 18, 19 jaar wegkomt met iets. Toen ik dat zag, dacht ik... niemand kan zo goed acteren dat hij dit durft. En waarschijnlijk heeft hij toch gedurfd. Dus ik ben er wel heel benieuwd hoe hij nu terugkijkt op die quote. Denk je dat... Uh, ja, denk, denk je dat Lens zich Mart kan herinneren? Denk je dat? Ja, denk ik wel. Denk je niet? Ik hoop het. Het zou wel heel onthullend <laughs> zijn als, de, als jij dit interview kon doen. Ja, nou, dan laten we hem zijn eigen quote zien. En die kan hij zich ieder geval herinneren. En het, dan, dan klinkt het toch ook, niemand is zo goed dat hij 17, 18, 19 jaar wegkomt... dat hij het ook wel heel knap vindt als je dat kan. En daar ben ik wel benieuwd naar. Was dat een sport op zich, het omzeilen van die controles? Als dat zo blijkt te zijn, hè, dat bijvoorbeeld deze quote een prachtig staaltje Oscar-winnende acteerwerk is... en ongelooflijke lef, waar, hoe denk je dan over Lens? Ja, dat is wel heel knap. Dan, ja, ik, dat, uh, ik geloof dat Bert Wagendorp daar ook uh, zaterdag in de Volksant al wat over streven. Het, het wielrennen bestaat ook uit verhalen en bij, uh, bij geruchten en bij ontkenningen en bij meer van dat soort dingen. Ja, dit zou dan wel weer uh, een, een prachtige ontkenning zijn die, uh, die de boeken ingaat. Thijs van de Brink, dankjewel. En tot slot Danny Nelissen, oude wielrenner en wielercommentator bij Eurosport. Welke vraag zou jij heel graag aan Lens willen stellen? Ik zou heel even nog willen reageren op Niemke. want het was niet Lance die uh, Jimi Hendrix zong... maar het was uh, David Zobriskie die een vader had, die een junkie was... die moest denken aan dat liedje uh, en terugdenken aan zijn vader... toen hij de eerste keer epos spoot. En dat was eigenlijk uh, het cynisme van, uh, van Zobriskie in de bus... als hij dat uh, liedje zong... Nou dus goed, we, we hoorden net al van Thijs dat wielrennen bestaat uit verhalen... en legendes ja. en roddels ja. en achterklap. Dus wij bouwen ook mee aan die legende. Maar even ja. terug naar, naar jouw vraag. Wat zou ja. jij graag aan willen nou, Ik zou de heel graag willen weten wat de sociale druk was... die Armstrong voelde in die tijd. En of die druk hem juist aanzetten tot het gebruik van doping. Want iemand met zijn netwerken heeft... president Bush had die in zijn telefoon staan... Die had echt met iemand kunnen spreken, autoriteit om zich heen kunnen verzamelen... om te zeggen wat er nou echt gebeurde. En dan had hij echt iets kunnen veranderen in de Wielersport. En dat heeft hij nagelaten. Ik vraag me af waarom heeft hij dat gedaan? Wat was dan die sociale druk om dat toch te doen? Maar was het misschien niet zo, Danny, dat de druk vanuit hem kwam? Dat hij ja. in het aangezicht van de dood heeft besloten... ik ga hoe dan ook winnen, dus ga ik tot het uiterste. Dus doet iedereen ook mee in mijn ploeg? Nee, dat zou heel goed kunnen, maar dat zou ik hem dan wel willen vragen. Hè? Dus uh, waarom... Waarom laat hij dan zeg maar datgene dat hij zo graag doet? Want ik denk namelijk wel dat hij gaat uh, bekennen. Uh, want Armstrong heeft vandaag tegen zijn oud Lidskong zijn personeel gezegd... Sorry, in tranen, diep in tranen. En hij zei tegen de Associated Press uh, die me tegenkwam op een uh, rondje joggen... Ik ben kalm, op mijn gemak en ik ben bereid om eerlijk te zijn. Ja, dat zegt hij niet. Uh, en dat is de Amerikaanse traditie. Als je je openlijk toegeeft dat je fout bent geweest. Er komen er een beetje tranen bij. En waar kun je het beter doen als bij open op de bank? Dan gaan die mensen weer terug van hem houden. En dat zal wel moeten. Want anders valt echt alles om hem heen om. Het is de enige redding die hij kan... en de uitwerking die hij nog ziet. Ik ben heel benieuwd. Danny Nedissen, dank wel. Het is vijf voor 12. En de Golden Globe gaat naar Ben Affleck, Argo. De film Argo van regisseur Ben Affleck... heeft vannacht de Golden Globe gewonnen voor beste film. De film gaat over de gijzelingsactie van Amerikaanse ambassadepersoneel... door Iraanse studenten in 1979. En dan met name over de succesvolle bevrijdingsactie... van enkele Amerikaanse personeelsleden die ondergedoken zaten. Thomas Erdbrink is correspondent in Iran. Thomas, goedenavond. Goedenavond. Thomas, je hebt de film bekeken met een van de gijzelnemers. Wat vond hij van de film? Nou, de gijzelnemer, Abbas Abdi, destijds inderdaad een jongen... is bevlogen islamitische student, uh, vond de film natuurlijk tien keer niks. Uh, hij zei uh, dat, uh, dat los van de drie minuten lange animatie... over Irans geschiedenis, over de redenen waarom de islamitische studenten... destijds de ambassade overnamen, er eigenlijk weinig referenties waren... naar. Uh, ja, naar het waarom ze daar destijds over de muren van die Amerikaanse ambassade komen. En hij vertelde me dat, ja, het zou ook wel altijd zo blijven. Voor de Amerikanen blijven wij natuurlijk altijd de bad guys, en zijn zij de good guys. Zaten er ook specifieke scènes in waarvan hij zei dat is echt pertinent onjuist? nee, eh, Abbas Abdi is eh, ja, zoals je misschien al verwacht van iemand die zijn leven lang getekend is door revolutie, revolutie en ideologie niet de meest eh, vrolijke en spraakzame man ter wereld en, en eh, hij vertelde me dat, eh, dat, dat hij was onder de indruk van de manier eh, waarop de Amerikaanse filmmakers eh, ja, de Amerikaanse ambassade in Teheran hadden nagebouwd hè. De, de, de Amerikanen konden hier natuurlijk niet filmen, er zijn sinds zijn actie eh, geen Relaties meer tussen Iran en Amerika. Dus dat vond hij wel mooi. Maar verder ja, vond hij het toch uh, ja, een cowboy film waarin de Amerikanen zoals altijd weer goed naar voren komen. Ja, in Argo zit ook een scène dat de gijzelaars onderworpen worden aan een fake executie. Wat vond hij daarvan? Heeft hij daar nog iets over gezegd? Nou, daar hebben we nog een hele discussie over gehad. Want ik had, ik had een stuk geschreven over zijn, uh, over zijn, uh, zijn visie op Argo en, uh, voor, de, voor de New York Times. En uh, later werd meneer Autie daar boos over. Want ik, ik, had hem, ik dacht dat hij zei dat hij niet had meegedaan aan het martelen, maar uh, hij wilde dat absoluut eruit hebben, want hij wilde niet eens de schijn opwekken alsof er gemarteld was op wat voor manier dan ook. En dat is toch iets wat, wat in ieder geval alle, uh, alle, alle gijzelaars gijzelaars allemaal, allemaal heel duidelijk zeggen. Um, dus hij was niet blij met, uh, met dat soort scènes, maar aan de andere kant haalde hij daar ook zijn schouders over op en, en, en vond van ja, dat is hun versie van geschiedenis, wij hebben de onze. Ja, want er komt nu een film, de Iraanse tegenhanger... om de waarheid te vertellen, heb ik begrepen. Ja, en die film die gaat heten De Generale Staf. Dat is misschien een iets minder aantrekkelijke titel dan Argo. <lacht> uh, maar uh, hoeft er desondanks niet minder spannend om te worden. Want die film, die zal uh, geheel geschoten worden vanuit het Iraanse perspectief... wordt natuurlijk ook betaald door de Iraanse regering. Dus er valt weinig anders over te verwachten. En vanuit het Iraanse perspectief uh, wordt het een spannende film... over uh, ten eerste de jonge, dappere revolutionaire... Uh, die uh, het, het huis van de grote Satan uh, overnamen, de soldaten... ...van de grote Satan de 52 ambassadeleden uh, in gijzeling namen... ...en uiteindelijk zelfs um, uh, als overwinners uit de bus kwamen... ...en een voorbeeld stelden voor het gehele Midden-Oosten... Uh, ...van 30 jaar geleden tot aan Osama bin Laden aan toe... Dat het, uh, ...om te laten zien hoe makkelijk het dan niet is... ...om Amerika een bloody nose, een klap op zijn gezicht te geven. Hmm, dat wordt dan toch lastig als Argo eindigt met die heroïsche ontsnapping... ...van de ondergedoken Amerikaanse ambassadeleden. Ik bedoel, gaan ze dat helemaal weglaten? Ja, dat gaan ze allemaal weglaten, want dat zeggen ze hier ook. Dat is slechts een voetnoot. In de glorieuze en epische overwinning van de Iraanse studenten destijds. Uh, de Iraanse film daarentegen zou eindigen met uh, de Amerikaanse verkiezingen van 1980. Uh, nou, het is misschien een tijdje terug. Maar uh, de Iraniërs hielden de gijzelaars zo lang vast. Uh, dat Jimmy Carter, die probeerde herverkozen te worden tegen Ronald Reagan in, de, in die tijd. Uh, de verkiezingen keihard verloor. Omdat hij maar die Amerikanen niet vrij kon krijgen. En dat zeggen de Iraniërs is de echte uitkomst van onze gijzelmeningsactie. Wij hebben tot aan Amerika de politiek weten te beïnvloeden. Ik Denk niet dat hij een Oscar gaat winnen, maar goed, we gaan het zien. Iraanse Hollywood, Thomas Ertbring in Teheran, hartelijk dank. Dit was met het oog op morgen van deze maandagavond. Morgen zit hier Mieke van der Wij en zometeen in Casa Luna... te gast trompetist Erik Vloeimans. Voor later, voor na Casa Luna, slaap lekker. Goedenacht, vrienden.